7 uur. Mark Visser. Het NOS Radio 1-journaal. De Tweede Kamer wil Nederlandse erkenning voor de Armeense genocide van 1915. En de SER pleit voor één verlofregeling voor ouders na de geboorte van hun kind. Daarover al meer in het belangrijkste nieuws. Elisabeth Stijns. De verlofregelingen rond de geboorte van een kind moeten beter en eenvoudiger, schrijft de Sociaal Economische Raad in een advies. Het gaat bijvoorbeeld om het ouderschapsverlof, waardoor de partner van iemand die bevalt tijdelijk minder mag werken. Als het aan de SER ligt, wordt dit verlof in de toekomst tot maximaal zes weken betaald. En als vervolgstap zouden ook moeders betaald ouderschapsverlof moeten kunnen krijgen, schrijft de SER.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 Het weer, de temperatuur is gezakt naar rond het vriespunt... en daardoor kan het lokaal glad zijn. In de loop van de ochtend verdwijnt de gladheid... en gaat de zon schijnen, vooral in het westen van het land. Het wordt ongeveer 7 graden. Awb Verkeersinformatie, John Bakker. Waar staan de files? Op de A7 van Heerenveen naar de Afsluitdijk... bij Knoppen Jouren, 3 kilometer. Vertraging zo'n 10 minuten. Ook 10 minuten op onthoud op de A12... van Den Haag naar Utrecht, bij de Meren. Ook daar 3 kilometer. En op de A15 van Rotterdam naar Europoort... bij de Zuurhofbrug.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 Vijf over zeven. De Tweede Kamer gaat erkennen dat de massamoord op Armeniërs in het Ottomaanse Rijk in 1915 een genocide was. Tot nu toe spreekt de Nederlandse regering van de Armeense kwestie om het woord genocide te vermijden. De Tweede Kamer wil ook dat Nederland dit jaar een delegatie naar de genocideherdenking in Armenië stuurt. Politiek verslaggever Marleen de Rooij sprak met initiatiefnemer Joël Voordewind, Kamerlid voor de ChristenUnie. Het is heel belangrijk ten eerste voor de overlevenden van de Armeense genocide... maar ook voor het hele volk, de Armeniërs, dat hun geschiedenis, hun pijnlijke geschiedenis erkend wordt. Dat is ook een belangrijk signaal naar de toekomst toe. Als je wil verzoenen naar de toekomst toe, is het belangrijk dat je eerst ook de geschiedenis en het verleden erkent. En dat gebeurt nu niet? Dat is op dit moment niet het geval. Alleen Frankrijk heeft tot nu toe de Armeense genocide erkend. Het is natuurlijk een belangrijk signaal als Nederland nu met een regeringsvertegenwoordiging bij zo'n herdenking... ...van de Armeense genocide in Jerevan aanwezig zal zijn. Dat geeft een krachtig signaal. Waarom wil Nederland daarin voorop lopen? Nou, Nederland heeft de pretentie om het, de internationale hoofdstad van het recht te zijn. Dat betekent dat het gerechtshof, het internationale strafhof in uh, Den Haag aanwezig is. Het Vredespaleis. Um, als je die pretentie en ambitie hebt... ...dan moet je ook dit soort misschien wel moeilijke uh, stappen nemen. Uh, en bij zo'n herdenking ook durven zijn. Eerdere Regeringen van Nederland hebben dat tot nu toe niet aangedurfd. En dit wordt dus een belangrijk signaal, een belangrijke stap door deze regering om daar wel bij aanwezig te zijn. Een duidelijk signaal wat misschien ook wel tot wat politieke onrust op internationaal speelveld kan leiden. Nou, ik vind niet dat je je moet laten begeleiden of laten leiden door wat andere landen van jou zouden kunnen vinden. Wij zijn hier de hoofdstad van het internationaal recht. Wij moeten duidelijk ons uitspreken als het gaat om dingen die echt fout gaan in de wereld. Um, uh, in het verleden. Daar moeten wij een voorbeeldfunctie in vervullen. En ik hoop dat andere landen ons voorbeeld ook zullen volgen. Maar wat denkt u dat dit gaat doen met de verhoudingen tussen Nederland en Turkije? Nou, dat zullen we zien. Nogmaals, we moeten ons niet laten leiden door druk van buitenaf. Vooral niet op dit moment van uh, Turkije. Die ons uh, vreselijke verwensingen heeft uh, uh, gegeven de afgelopen maanden. Uh, het gaat erom naar de toekomst te kijken. Het gaat erom dat we... De ellende die is geweest in de geschiedenis, dat we dat erkennen met elkaar. Als Nederland dat internationale, die internationale hoofdstad wil zijn van het recht, ja, dan is dit een hele belangrijke stap. christenunie kamerlid Joël voor de wind in gesprek met onze verslaggever Marleen de Roy. Ik praat erover door met correspondent Lucas Waagmeester in Istanbul. Lucas, even om het geheugen op te frissen. Waarom ligt deze kwestie nog zo gevoelig in Turkije? Omdat Turken dit ervaren als een westerse manier om Turkije eenzijdig te straffen. Als westerse landen er zo op staan om hier die term genocide te gebruiken. In de officiële lezing van de Turkse regering heeft hier in de jaren rond 1915 een burgeroorlog plaatsgevonden... waarin alle partijen slachtoffer waren. En alleen het slachtofferschap van die Armeense christenen eruit tillen... is volgens de Turken een selectieve kijk op die gebeurtenissen in 1915. Nou, tegelijk, er, zijn veel historisch, er is veel historisch onderzoek... waar het naar voren komt dat er sprake was van een, een planmatige moordpartijen... en vooral verdrijving van één specifieke groep, die Ottomaanse Armeniërs... Waardoor zij in zulke grote aantallen zijn gestorven um, van uitputting en honger. En dat planmatige, dat is vooral wat veel historici uh, bij die definitie genocide brengt. En juist uh, ja, omdat Turkije die term pertinent niet wil horen, ja, komt die discussie ook steeds dubbel zo hard aan. En als Den Haag dat, nu, dat woord wel gaat gebruiken, hoe wordt daar dan in Turkije op gereageerd, denk jij? Nou ja, dit gaat niet goed vallen, dat is zeker. Dit gaat leiden tot heftige emoties, ook dat is zeker. Uh, het klimaat in Turkije is op dit moment echt ultranationalistisch, kun je zeggen. Uh, alles en iedereen dat aan de Turken komt en aan de Turkse identiteit is de vijand. De AKP-regering heeft een sfeer gecreëerd... waarin vooral het Westen, Europa en Amerika... gezien worden als krachten die proberen Turkije te ondermijnen... Turkije kapot te maken. In die sfeer gebeurt dit. Dus reken maar dat de Turkse regering dit gaat aandragen... als een nieuw bewijs dat het Westen, dat Nederland anti-Turks is... En, en erop uit is om Turkije te schaden. Tegelijk, uh, ja, dat zal vermoedelijk blijven bij een tijdelijke boosheid. Want dit zit wel diep. Maar uh, ja, uh, dit, dit heeft verder vermoedelijk geen gevolgen voor, de, voor echt voor de langere termijn. Daar, daar worden ze nog niet boos ge genoeg over. Zo gevoelig ligt het ook weer niet. Nou ja, kijk, Ik denk dat, dat bijvoorbeeld Duitsland een heel goed voorbeeld hier is. Vorig jaar uh, zette het Duitse parlement uh, dezezelfde stap. Uh, in overgrote meerderheid stemde het parlement toen voor uh, de Bondsdag... het erkennen van uh, het gebruik van die term genocide. En wat gebeurde er? De Turken zeiden dat dit een beproeving zou worden voor de relatie met Duitsland. De Turken haalden uit woede ook hun ambassadeur terug uit Duitsland. Maar we weten inmiddels, die ambassadeur zit er weer gewoon. Uh, Duitsland en Turkije hebben een hele stroeve relatie. Dus van alles zit er dwars. Maar het woord Armenië hoor je in dat debat eigenlijk zelden vallen. In Frankrijk, waar een grote Armeense gemeenschap woont... is bij wet zelfs verboden om te ontkennen dat er een genocide heeft plaatsgevonden. Dus zij gaan echt nog een stap verder dan dit. En ook dat heeft destijds geleid tot een hoop chagrijn. Maar Frankrijk is een van de weinige landen in West-Europa... Waar Turkije nu een vrij probleemloze relatie mee onderhoudt. Dus ja, Luxemburg, Oostenrijk. Er zijn, er zijn zoveel ervaringen. De eerste emotie is altijd heftig. En daarna klinkt dat in. Eh, en zijn de Turken ook weer gewoon eh, pragmatisch hierover. Maar die relatie tussen Nederland en Turkije, Lucas. De, ja, die is zeker niet probleemloos op dit moment. Heel veel gebeurt. We, wat we in Rotterdam hebben me meegemaakt. De timing. Is, is ja. dat handig van Nederland om dan nu ook dit nog eens een keer naar voren te brengen? Nou ja, ik zei al die, die Duitse, die, die ambassadeur in Berlijn die werd teruggetrokken. Ja. Nou ja, dat komt wel goed. Want de Turkse ambassadeur in Den Haag, die is al thuis. Nee. Ja, precies. Hè. Nederland en Turkije hebben al een smeulende ruzie, waarbij ambassadeurs wederzijds zijn teruggetrokken. Dus die standaard strafmaatregel, die diplomatieke uiting van ongenoegen. die is al geuit. Uh, dat klinkt paradoxaal. Maar juist omdat Nederland uh, al in een doodlopende weg zit met Turkije, juist omdat de twee landen. Toch al niet met elkaar praten, is dit misschien wel een timing die toevallig best goed uitkomt. Want ja, als je toch al niet praat met elkaar, dan kun je ook niet op elkaar uh, schelden. Dat is een voordeel. Uh, het ging in de afgelopen weken weer over het herstel van die relatie. Daar nou, hebben, hebben we gezien: die poging is juist vorige week stuk gelopen. Uh, dit gaat dat proces hooguit nog extra vertragen. Dus ja, ja, wie het moet hebben van een goede relatie tussen Nederland en Turkije... die moet inderdaad echt nog even geduld hebben. En na vandaag waarschijnlijk uh, alleen maar uh, nog een beetje meer. Helder. Correspondent Lucas Waagmeester. Mark Visser. Hello, Radio 1 Journal. Wat was er gisteren allemaal op radio en tv. In Met het Oog Op Morgen ging het over de dodelijke schietpartij... op een middelbare school in Florida, eergisteren. Op high schools in de VS wordt regelmatig lockdown-oefeningen gehouden... Zijn driloefeningen tegen gevaarlijke indringers. Sterre Koevoets zit op een high school in Minnesota en maakte zo'n oefening mee. Wat er dan gebeurt, er gaat een, een, een bel, uh, wordt, je hoort een bel en iedereen um, weet waarschijnlijk al wat er is gebeurd, maar ik wist het niet. Dus alle lampen werden uitgedaan, de deuren dicht, ramen dicht. En um, ik en de klas waar ik toen in zat, gingen toen op de grond zitten in een hoek. En we um, moesten heel stil zijn. En in eerste instantie dacht Sterre... hé, hey, dit is een soort brandoefening waar ik in terecht ben gekomen. Dus ik had van, wat gebeurt hier? En toen zei ze ja, het is een oefening. Dus ik werd namelijk wel vrij snel gerustgesteld. Maar in eerste instantie dacht ik wel... wat is dit, een brandoefening of is het echt? Chinees nieuwjaar waar we het net over hadden... was ook een Jinek onderwerp van gesprek aan tafel... Ruben Telau van de documentaire Door het Hart van China. Die serie is nu op televisie. En na elke uitzending krijgt Telau bijzondere reacties. Ook vanuit China. Wat er na een uitzending allemaal in mijn e-mail binnenkomt. Dat is uh, echt fantastisch. Maar er zitten ook uh, hele wonderlijke dingen tussen. Ik ben al gevraagd of ik uh, ambtenaar van burgerlijke stand wil zijn bij een huwelijk. Ja. En of ik uh, verjaardagen langs wil komen. Ja. En, uh, ja, Eigenlijk kun je het zo gek niet bedenken. Zijn het vooral vrouwen komst, die jou mailen? Of, uh, ja.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 We hadden het al over die, die shooting net. Daar is ook meer in andere media over te vinden, toch, Elisabeth? Ja. De FBI heeft namelijk vorig jaar al een waarschuwing gehad... over de man die eergisteren in Florida 17 mensen doodschoot... maar heeft daar niets mee gedaan. Dat schrijft onder andere de BBC. Uh, de man zou bij een YouTube-video in het commentaar hebben geschreven... ik word een professioneel schutter op een school. En iemand die dat bericht las, gaf dat door aan de FBI... maar die deed er vervolgens niets mee, geeft de dienst nu zelf toe. Er is wel naar het bericht gekeken... Maar het is toen niet gelukt om de identiteit van de man te achterhalen. Huishoudelijke spullen zoals shampoo, overreinigers en deodorant... zijn even schadelijk voor het milieu als vervuilende auto's. Dat blijkt uit een studie waar de Britse krant The Times over schrijft. Onderzoekers die de luchtkwaliteit in Los Angeles onderzochten... zagen dat de helft van een bepaalde schadelijke stof die in de lucht hing... van huishoudelijke spullen afkomstig was. Eerder werd gedacht dat uitlaatgassen de grootste boosdoeners waren. Maar nu blijkt dat alledaagse spullen ook grote invloed hebben op het milieu. En medewerkers van een van de grootste advocatenkantoren in Nieuw-Zeeland... worden beschuldigd van seksueel wangedrag. Dat meldt The Guardian. Vrouwelijke stagiaires die in 2016 meeliepen in het bedrijf... zouden door verschillende advocaten benaderd zijn voor seks. Onder meer tijdens borrels na het werk. De zaak zorgt voor veel ophef. En twee advocaten zijn hun baan inmiddels kwijtgeraakt. En verkeersinformatie in Den Haag bij de AWB John Bakker. Waar staan de files, John? Op de A7 vanaf Heerenveen naar de Afsluitdijk. We knopen het jouw 4 kilometer je ongeveer een kwartier. Door een ongeluk op de A12 van Den Haag naar Utrecht bij de Meren 7 kilometer. Twee rijstroken zijn er dicht, vertraging zo'n drie kwartier. En op de A15 van Rotterdam naar Europort bij de Suurhofbrug, 4 kilometer. De rechte rijstrook is afgesloten, vertraging ruim 10 minuten. In veel landen in Europa ligt de publieke omroep onder vuur. Sommige politici spreken zelfs over afschaffen. In Zwitserland is er binnenkort een referendum over. Of ze willen meer invloed. In Polen is dat de laatste gebeurd. De regeringspartij PIS, er Verving de hoofdredactie... en kritische journalisten werden de laan uitgestuurd. En sindsdien is er nogal wat veranderd aan het Poolse nieuws. Een reportage van correspondent Jeroen Wollars. Halfacht, de publieke omroep TVP. Het nieuws begint met beelden waarmee over de hele wereld nieuws begint. Een camera vliegt laag over een stad... De muziek zwelt aan, ik kan Gdansk kennen en via industriegebieden vliegen we naar Warschau... en daar zit dan de presentator. 19.30, witam państwa, ik, ik ben na wiadomości. Een nieuwe presentator, want er is toch wel iets anders... dan gebruikelijk aan dit programma. De oude presentator is ontslagen, net als veel verslaggevers... net als de hoofdredactie. De deze regering gebruikt de omroep als propagandazender, zegt Jacek Sarkowski, politiek analist. In Polskie, uh, nigdy nie było het is hier nooit ideaal geweest. Nigdy nie było BBC. De omroep was nooit de BBC. Maar nu is het zoals in Wit-Rusland. Ministers bellen op wat ze moeten doen. Het is gewoon propaganda, zegt hij. En wie hier televisie kijkt met een Nederlandse blik... komt inderdaad in een parallel universum terecht. Alles wat de regering doet is fantastisch. En als Brussel kritiek heeft dat hier politici tegenwoordig rechters benoemen... is het nieuws van de dag dat Polen een eiland van vrijheid en tolerantie is. En dat de politiek van de Poolse regering een voorbeeld is voor heel Europa. En vooral de oppositie moet het ontgelden. Als zij bijvoorbeeld een congres organiseren... dan staan niet hun namen in beeld, maar teksten dat ze corrupt zouden zijn. Ze liegen en bedriegen, zegt deze jongen... met een grijze capuchon die we op straat aanspreken. En de kijkcijfers, die hollen dan ook achteruit. Het is onbetrouwbaar, ik kijk er niet naar, zegt deze oudere vrouw. En deze man houdt het feitelijk. Er is een nieuwe regering en dus is er andere televisie. Logisch, wie regeert, heeft de televisie in handen. En daar heeft hij gelijk in, want zo gaat het hier altijd. Ook de vorige regering zat aan de knoppen. Maar zover als het nu gaat, ging het niet eerder. Ander voorbeeld. Toen de Poolse Europarlementariërs voor het in gang zetten van artikel 7 stemden... het artikel waarmee Polen zijn stemrecht kan verliezen in Europa... werd dit fragment in het journaal gemonteerd. Voor het verrader, drie werf verrader, roept een oude man. Het is een bekend fragment uit een speelfilm... over de Poolse vrijheidsstrijd tegen de Zweden. Historisch, maar de boodschap is duidelijk. Het doet me denken aan het communisme, zegt de analist. Behalve dat het toen van de Russen kwam en nu doen we het onszelf aan. De regering noemt het de goede verandering. De verandering van Polen in een staat die nationalistischer is. Die afstand neemt van wat wij liberale democratie noemen. De Poolse Vereniging van Journalisten is overgenomen door regeringaanhangers en zij steunen het beleid. Voor de mensen die niet van de goede verandering houden, is het een propagandazender, zegt de voorzitter van die journalistenvereniging. Maar voor degenen die voor de goede verandering zijn... en dat is de meerderheid van de Polen op dit moment... vertelt de publieke omroep gewoon de waarheid. Ondertussen gaat de regering verder. Ze willen ook commerciële omroepen aan banden leggen. En ze dreigen met gigantische boetes als die iets uitzenden wat zij niet willen. Zover is het nog niet. Maar juist het dreigement maakt dat journalisten hier wel twee keer nadenken... voor ze iets kritisch over de regering publiceren. Een bijdrage van onze correspondent Jeroen Pollars. That's want way of the world van earth, wind en fire.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 Want niemand weet zoveel van cruisen als Zetours. Azure Stack as a service. Yourhosting.nl slash zakelijk. Nu op c Echt vakantieplezier op zee... met het gloednieuwe schip Carnival Horizon. Inclusief vluchten vanaf 899 euro per persoon. Alleen al tijdens de 25 seconden die deze commercial duurt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 Partners die na de geboorte van hun kind verlof willen opnemen... zouden dat maximaal zes weken betaald moeten krijgen. Dat schrijft de Sociaal Economische Raad in een advies. En als vervolgstap zouden moeders na hun zwangerschapsverlof... ook betaald ouderschapsverlof moeten krijgen.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 zijn op tijd bij hun ploeggenoten weggehaald om verdere besmetting te voorkomen. Dat meldt de Zwitserse Olympische ploeg. De twee zijn de eerste sporters die door het besmettelijke virus zijn getroffen.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 Het weer van Weerplaza, dat krijgt we even van mij op dit moment. Temperaturen rond het vriespunt. Hier en daar kan het nog glad zijn, vooral ook op fietspaden. In de loop van de ochtend verdwijnt de eventuele gladheid... en gaat het flink eh, zonnig worden. De meeste zonneschijn in het westen bij een graad of zeven. Morgen in het weekend blijft het droog en schijnt de zon wederom geregeld. Al zijn in enkele regio's ook wolkenvelden. En dan zondag komen er meer wolken. Maar het blijft nog lange tijd droog en het is dan een graad of zeven ook. Verkeersinformatie bij de AWB, John Bakker. Met uh, flink wat vertraging op de A12 van Den Haag naar Utrecht bij de Meren. 11 kilometer na een ongeluk. De linkerrijst ook is dicht. Vertraging zo'n 20 minuten. En helemaal dicht is de A35 vanuit Enschede naar Almelo. De weg is bij Almelo West helemaal afgesloten na een ongeluk. Staat zo'n 4 kilometer file achter met nu een half uur vertraging.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 Olympische winterspelen in Pyeongchang. Pyeongchang is aan jullie in de olympic Olympisch nieuws met Het wordt de grote dag voor de vrouwen met de lange adem. De 5000 meter staat op het programma in de Olympicoval. We tellen natuurlijk af naar de eerste start. Die is om 12 uur vanmiddag. Tijd om weer te schakelen met Gio Lippens op die ijsbaan. Waar succes en drama, want dat was het toch wel voor het eerst gisteren, elkaar in hoog tempo afwisselden. Gio, we hebben het net al uitgebreid gehad over hier het Adema. Um, de krantenkiosk, die heb jij weer geplunderd. Vette koppen bijvoorbeeld over die pijnlijke nederlaag van Sven Kramer. Ja, natuurlijk, he. vooral in de Nederlandse kranten. Maar dat overzicht dat hebben we een dik uur geleden al gehad. En daarom ben ik maar wat gaan bladeren in buitenlandse kranten. En wie kom ik daar in een groot verhaal tegen over het koningsdrama van gisteren? Jawel, onze eigen Sebastian Timmerman en ja. Erbe Wennemars in de Washington Post nog wel. Uh, als de mannen die de Nederlandse luisteraars gisteren op de hoogte hielden van de 10 kilometer... nou, volgens de krant was half Nederland gekluisterd naar de tv... en luisterde de andere helft in de auto naar onze radiocollega's. Uh, die mogen in het verhaal in de post samen met tv-collega's... Herbert Dijkstra en Martin Hersman uitleggen hoe groot de status is van Sven Kramer in ons land. En ook wat er mis ging in die race in de 10 kilometer. Nou, De laatste zin in het verhaal komt voor rekening van de auteur. Sometimes the Olympics just bring justice to the Titans and sometimes they just don't. Oftewel. De grote krijgen soms wat ze verdienen op te spelen. En soms krijgen ze dat niet. Nou, dat geldt echt voor Kramer. En dat is ook wel wat sport mooi maakt. Dat dat toch ook wel nog kan. Um, zou Kramer waarschijnlijk even wat anders over denken. Maar uh, toch is het zo. Sociale media. Uh, gaan ze daar ook nog los over Kramer? Ja, zeker wat jij net zegt. Die mooie relativerende opmerkingen. Ik wil je één uh, hele ja, aardige tweet uh, meegeven. Van een wijze oud-collega uit het noorden des lands. Dick Heuvelman. Jarenlang kritisch journalist bij het Dagblad van het Noorden. Uh, de man die ooit de Giro voor het eerst naar Nederland haalde. Huh? En hij schrijft relativerend, alles overziend is zo'n koningsdrama een zegen voor de sport. Een mens is geen machine. Onvoorspelbaarheid maakt topsport zo mooi. Niemand is onfeilbaar, hoe goed ook. Ja, dat vind ik echt een prachtige, ja, prachtige waarheid. Ja, en een uur geleden natuurlijk, hè, toen luisterden we met veel plezier naar die Amsterdammer Aquasi Frimpong, <laughs> ja. die voor Ghana uitkomt in het skeleton. Nou ja, ook in het buitenland is hij een graag geziene gast. BBC Five, de Britse sportsender, die sprak hem vannacht en tekende op internet een mooie quote op, being een Olympian is the best feeling ever. It's about chasing the unknown and it keeps you humble. I have fulfilled my dream. Vertaald, er is geen mooier gevoel dan dat van een Olympiër. Het gaat om het najagen van het onbekende. Het maakt je nederig. Ik heb mijn droom vervuld. Hij blijft echt met mooie teksten strooien. Want bij ja. ons zeiden we hele andere dingen, maar ook allemaal weer even raak. Dan is er natuurlijk weer getraind vanochtend bij jou daar op die schaatsbaan. En Vielen daar nog dingen op? Ja, nou ja, het was volle bak. Hè. Heel veel mensen op het ijs. En achter die kussens, uh, Steven Dalebout, die het allemaal weer voor ons heeft gevolgd. Ik zag hem nog even praten met Jillet Anema, hè, de man in het mm -hmm. oog van de storm. De man van de poging tot matchfixing in Sochi vier jaar geleden. Steven, wilde hij nog reageren voor de microfoon? Ja, want dat hebben we nog niet gehoord. Nee, hè? nee, nee ja, ik loop dan om zo'n baan heen en ik denk ik ga eens op de plek staan... waar hij altijd dan aan de andere kant van de kussens op het ijs gaat staan... om uh, naar zijn schaatsers te kijken. Ik stond daar met mijn armen over elkaar... Toen kwam die aanschaat, toen euh, zei dus, uh, hij... Uh, ja, ik zie je wel staan daar met je arm over elkaar. <lacht> nee, ik ga niks zeggen vandaag. En uh, daarna is hij natuurlijk na de training het ijs afgestapt. En dan staat daar weer een cameraploeg... die hem dezelfde vraag stelt. Goh, mogen we even jouw reactie horen in het hele verhaal? Uh, daar reageerde hij ook niet. En dan komt hij een gang in onder het uh, ijs door. En uh, dat gaat dan richting de kleedkamers. Daar aan het einde van die gang staan dan allerlei uh, uh, journalisten van de geschreven pers. Dus van de kranten. Daar hetzelfde verhaal. En achter de maan loopt dan steeds een, uh, een, uh, een woordvoerder van NOC-NSF. Het is heel duidelijk dat NOC-NSF hem uh, het zwijgen oplegt. Dus ja, maar hij is... mag niks zeggen. Nou ja, blijkbaar niet. En nee. Dat, dat, wat voor indruk maakt hij trouwens? Want ja, uh, jullie nee, stonden ja. hier te praten. Ik bedoel, ik kan het hier vanaf dat platform zien. Het leek een beetje grappen ook. Ja, nee, hij maakt een, de indruk die hij altijd maakt. Uh, als je een serieus gesprek met hem aangaat... Dan, dan kan het ook zo ontaarden in iets heel raars. En dat is nu ook zo. Dus wat dat betreft is er niet zo heel veel anders. Nee. Maar ik zou toch wel heel graag op een gegeven moment een keer dat verhaal willen gaan horen. Ja, want had je de, de indruk inderdaad dat hij er wel mee zit? Nou, met dit verhaal? Ik, dat weet ik dus niet. Dat is inderdaad wat ik, wat ik graag zou willen weten. En, en, en vooral ook over hoe dat nu in Nederland zich ontwikkelt, dit verhaal. Want ik denk niet dat hij dat in gedachten heeft gehad. Dat dat, dat, dat zover... Uh, zich zou ontwikkelen, zelfs tot Tweede Kamervragen aan toe. Ja, je hebt zojuist trouwens ook nog even met de collega's van de Volkskrant gesproken... Hè, die dat verhaal hebben gebracht. Ja. Hebben ja. die uitgelegd zeg maar, hoe dat verhaal tot stand is gekomen? Ja, nou ja dat, dat werd gisteren ook langzaamaan wel duidelijk. Maar zij, bij het begin van het seizoen hebben zij gepraat met uh, Jert Adema... op een ploegenvoorstelling waar niemand was. Er waren, er waren geen media, maar zij dus wel. En uh, toen uh, kwam Adema er daar uh, na een tijdje zelf mee... Die zei, ik heb een straf gekregen. Oh, uh, waar was dat dan voor? Uh, nou, voor matchfixing. En uh, dat verhaal heeft Volks altijd de tijd laten, uh, laten liggen. Dat ja, waarom het bedenken, eigenlijk? Maar dus, want nou normaal ja, gesproken, ja, wij denken dan altijd uh, van... je moet zoiets zo snel mogelijk brengen, want anders loopt het weg. Uh, ja, nou, zoals uh, John Volkers, een van de auteurs, zei... Uh, ijsjes verkoop je, uh, verkoop je niet in de winter. Hmm. Dus euh, als je dat andersom redeneert... dan zou dit verhaal wel in de, wind, in de winter verkopen. Uh, maar goed, NOC-NSF heeft daar uiteindelijk afgelopen uh, eergisteren dus... eergisteravond daar uh, een, een kopie van de brief aan toegevoegd. Van de brief uh, die de waarschuwingsbrief die Ademij is gekregen. Dus dat is eigenlijk een beetje hoe het verhaal uiteindelijk tot, tot stand is gekomen. Ja. Zeg, waren er nog anderen uh, ja, die, die, die hebben gesproken over die rel van gisteren? Nou ja, er stonden natuurlijk uh, van allerlei mensen op het ijs. Uh, Sven Kramer bijvoorbeeld was ook weer op het ijs. Na dat, dat debakel van gisteren. Hij trainde met uh, ploegen, achtervolgingsploeg... die overmorgen voor het eerst in actie komen. Dus na Sven Kramer zijn dat uh, Koen Verwij, Jan Blokhuizen en Patrick Roes... hij reden in een treintje. Ze zochten elkaar dus voor het eerst op. Ook uh, Adi Koops als uh, begeleider daarvan stond op het ijs. Ja, er was dus nog wel wat te bespreken na gisteren. Die matchfixingzaak dus van Anema. En natuurlijk die uh, dramatische 10 kilometer van Sven Kramer. Jan Blokhuis erover. Ja, je probeert gewoon uh, de aandacht een beetje vanaf te leiden. En, uh, ja. en wat zeg je dan? Ja, wat zeg je dan? <laughs> weet ik, je bent gewoon aan het ouwe je, je bent een beetje aan het dollen. Natuurlijk uh, uh, <laughs> ook, ook wel een beetje steeks onder water. Dat, uh, dat we hopen dat zijn vorm vandaag beter was. Maar nee... Uh, uh, ja, het is gewoon, als je als, je als atleet ergens vier naar, uh, naartoe werkt, en uh, ja, dat het er dan niet uitkomt. Maar goed, daar kan ik zelf ook over meepraten. Uh, ja, op een gegeven moment moet je die knop omzetten en dan uh, ja, gewoon weer vooruitkijken. Uh, er worden nog een aantal prijzen verdeeld en uh, ja, wij, wij willen hier gewoon weer goud halen. Is de uitslag van de eerste ronde al bekend? Uh, ja, ik hoop dat wij gewoon uh, snelste einde zetten, ja. daar gaan we wel voor. Ja, ik bedoel ook op, uh, op de, de matchfixingzaak van Jeroen Anema. Hoe kijk jij daarnaar? Ja, daar ga ik nu geen uitspraak over doen. Uh, ik, uh, ik ga het nu al gewoon over schaatsen hebben. En, uh, ja, daar ben ik mee bezig. Ik hou me niet met dat soort randzaken bezig. Wat is, wat is daar gebeurd? Ik heb geen idee. Ik was er niet bij. Bij de teammeeting niet? Nee. nee. en dan, dan hoor je dat toch, wat, er, wat eruit komt? Ja, weet je... Als, als atleet uh, was ik in, in soort gewoon bezig om een gauw race neer te zetten. En, uh, ja, hier en daar heb je wel eens wat opgevangen, maar uh, ik heb me daar niet mee bezig gehouden. Ja, eigenlijk draait iedereen gewoon een beetje om de hete brei heen, hè? Ja, kijk, Jan Blokhuizen die weet natuurlijk niet meer. Want die zat in die ploeg vier jaar geleden. Maar die wil zich duidelijk daar niet door laten afleiden... nu twee dagen voor die achtervolgingsploeg um, Ja, ik, ik, ik ontvreem dat gisteren als een boemerang die in de lucht hangt... hing al vier jaar. En die komt, want het was natuurlijk zo'n groot debakel... ook rond die achtervolgingsploeg in Sochi. En die, is, die boemerang heeft vier jaar lang in de lucht gehangen. En die komt nu gewoon weer keihard terug... Dus het, ik, denk, ik denk dat veel schaatsers uh, deze week de schade proberen te beperken. Want dit, dit is natuurlijk al niet. Er speelt, nog, er speelt nog, waarschijnlijk nog veel meer, wat, wat de komende tijd. Ongetwijfeld naar buiten komt, hè? Ja. stukjes ja ik te verreed. Straks gaan we hier de vijf kilometer bij de vrouwen krijgen. Esme Visser en Anouk van der Weijden. Waren die er zojuist bij dat trainingsblok? Esme Visser was er niet. Nee. nee. Hoe kan nee. dat? Nou ja, nee, dat doen ze soms. ofzelfde verhaal. We hebben ja. het al eerder gehad, hè? Ja, nee. Uh, sommige schaatsers die kiezen ervoor op de dag zelf... Uh, gewoon uh, andere dingen te doen en niet in de ijshal te komen. De meeste schaatsers zijn er wel, hoor. Uh, Anouk van der Weijden was er bijvoorbeeld ook. Die moet uh, straks om acht uur als eerste meteen van start. Dus die heeft wat dat betreft niet heel veel tijd om uh, zenuwachtig te worden. En zij, dat is wel leuk om te weten, Anouk van der Weijden... Zij uh, heeft de snelste tijd van het seizoen gereden. Van al die schaatsers die hier, van überhaupt alle schaatsers ter wereld... heeft zij de snelste tijd van het seizoen gereden. Dat deed zij op het OKT. Uh, hoe snel reed ze ook alweer? Zes, zes, 56 reed ze. Uh, 4100, dat is belangrijk, want Esmee Visser, die hier ook start, hè, daar hadden we het net over. Die uh, was toen maar twee tienden langzamer. Dus uh, dat, ja, zij hebben echt uh, ontzettend snelle tijden gereden al dit seizoen. Dus dat belooft wat dat betreft uh, veel goed. Het is alleen de vraag kun je het ook op te spelen. Want zelfs Van Kramer kan het dus niet altijd op te spelen. En er rijdt hier ook een Sablikova rond. En er rijdt natuurlijk Claudia Perstein rond. Hè? Ja. 45 jaar oud. Die is er ook nog. Ja, die deed veel trouwens, belangstelling voor. Die, die deed trouwens dit jaar een vergelijkbare tijd. Ja, daar is veel belangstelling voor. De Duitse pers stond al met een camera draaiende... om haar de hele dag te volgen. dat zou uh, natuurlijk ook een bijzonder verhaal zijn... als zij hier succes behaalt. Nou, nog vier uur en een kwartier... en dan gaan ze hier van start met die vijf kilometer van de vrouwen. Gio, dank je wel. We gaan verder met de sport, uh, maar dan met een sport die ja, misschien stiekem wel Olympisch ooit zou willen worden, maar daar is het nog. Uh, na zover is het, Zo nog, ver lang is het, niet, het nog niet. Darts, nee. Elizabeth. Ja, want Michael van Gerwen heeft zich in de Premier League darts herpakt na zijn nederlaag van vorige week tegen Peter Wright. Hij versloeg Gary Anderson in een hoogstaande partij met 7-3 met soms schitterende momenten. It's on. It's not now. The, the big fish. This is madness. <laughs> This is madness. Hier miste Van Gerwen een zogenoemde 9-darter. Vervolgens gooit Anderson 170 uit, maar Van Gerben wint dus wel. Voetballer Memphis Depay heeft zich weer laten gelden... tijdens de eerste knock ronde van de Europa League. De Oranje International viel in bij Lyon... en schoot een afvallende bal vanaf 25 meter snoeihard binnen. En dat klonk zo op de Franse televisie. Hij is diminué, pour voor het moment. frappe. La frappe! Een oh, ja. beetje Zuid-Amerikaan. Ja, Daarvoor ja, wel, hoorde je ja, ja, dat ja, alleen ja. in Brazilië. Um, het betekende de 3-1 voor zijn ploeg tegen Villarreal. En tennisser Robin Haas kan ervoor zorgen... dat Roger Federer niet de nieuwe 1 van de wereld wordt. De twee komen elkaar vanavond tegen... in de kwartfinale van het ABN AMRO-tennis-toernooi. En als Federer wint, dan is hij dus de nieuwe nummer 1. En hij is dan ook nog eens de oudste aanvoerder... van de wereldranglijst ooit. We gaan naar de AWB, Daar zit John Bakker. Hoe is het op de weg, John? Ja, het valt op zich wel mee, hoor. Twee aanrijdingen die voor uh, wat vertraging zorgen. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht bij de Meren, 13 kilometer. Inmiddels zijn daar de rijstroken weer vrij. Vertraging nog wel iets meer dan een kwartier. En na een ongeluk op de A35 van Enschede naar Almelo, bij Almelo West, 6 kilometer. De rechterrijstrook is nu nog afgesloten. En daardoor is de vertraging toch nog zo'n drie kwartier. Zo meteen gaan we het hebben over de oedang Oetang, bedreigde diersoort, dat is bekend, maar nu blijkt dat die zachtaardige en intelligente oranje aap veel sneller dan gedacht verdwijnt uit het regenwoud van Borneo. Nu eerst sing van Travis. You're so, you've been waiting in the sun too was dat. Een, een nieuw rapport over de orang oetang in het blad Current Biology. Het dier verdwijnt sneller dan gedacht uit het regenwoud van Borneo. Onderzoeker Erik Meijert bestudeert de orang oetans al jaren. Volgens hem zitten er twee aspecten aan het verhaal. Aan ja. de ene kant komen we erachter dat er eigenlijk meer orang oetans waren dan we voorheen gedacht hadden, dus dat is eigenlijk goed nieuws. Maar aan de andere kant wat veel belangrijker is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 Nou, twee uh, grote factoren. Dat is uh, de ontbossing. Uh, orangutangs die, uh, die hebben uh, bos nodig om te overleven. Uh, het zijn bosbeesten. En uh, de, het andere aspect, en daar komen we eigenlijk steeds meer achter... hoe belangrijk dat is. Dat is, uh, ja, het is toch het doden en, en het, het dode van en de jacht op, uh, op orangutangs. Daar wordt gejaagd dat is, op, op ze? Ja, ja. Een aantal jaar geleden hadden we al een onderzoek ged, gepubliceerd. We schatten dat er zo'n uh, ja, 1500 tot 2500 orangutangs per jaar gedood worden, en dat is dan deels uh, simpel vanuit de, de jacht. Uh, mensen die, uh, die gaan jagen, gaan het bos in... Uh, om waarschijnlijk varkens of op, uh, op herten te zoeken... en komen ze een oorhond dan tegen... dan af en toe wordt ze een dan geschoten. Voor plezier eigenlijk. Andere... Zo, hè, daar, daar komt het eigenlijk het neer. Voor, voor het plezier eigenlijk, gewoon om, om, om beesten dood te schieten. Nee, nee, die worden opgegeven. Oh, uh, Oké, okay, uh, dat kan. Ja, Hoe lang moet ja, dan eens nou, is is goed te eten? Voor sommigen in ieder geval. Uh, dat wordt gezegd inderdaad, het, het wordt in Indonesië wordt het als, uh, als zoet vlees. Uh, en heet vlees. Er zit een soort medicinale gedachte zit er nog achter. Uh, wordt, wordt, het, uh, wordt het genoemd. Uh -huh.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 Wat moet er gebeuren om de orang beter te beschermen, volgens u? Ja, ik, euh, we, we weten, orang zijn ontzettend langzaam producerende beesten. Dus die, die, die jachtdruk, dat doden van orang ja, is heel belangrijk. Ja, weinig kinderen, en dat, bedoelt u? Uh, heel weinig kinderen, ja. ja. ja. Nee, langzaam nee, produceren Ik uh, even denken wat bedoel maar Het ja, leven ja. van een orang vrouwtje En dat, dat betekent dus dat je heel weinig kan doen um, als, als de... de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 En de ontbossing zelf? Die gaat ook door. Uh, en daar moet zeker wat aan gedaan worden. Dat is een ander, ander probleem. Maar het blijkt dus dat ook... Uh, het, het grootste deel van de oranmoetjes zijn we kwijtgeraakt... in gebieden waar gewoon nog bos staat... maar waar die oranmoetjes verdwijnen. Ja. En dat is dus een andere kant van het verhaal... waar, waar het aan gedaan moet worden. Maar zeker die ontbossing... Ja, dat, uh, als dat niet stopt, dan, uh, dan, dan gaat het ook niet goed. Alles oh, dus onderzoeker Erik Meijaert. Terug naar Joris van der Kerkhof. Hij is op Schiermonnikoog vandaag. Waar de inwoners de Wat proefboringen naar aardgas met argusogen ogen bekijken. Ja, er zijn acht actievoerders met borden. Uh, en die hebben heel veel denkkracht gehad. Want uh, toen we hier een uur geleden staan, uh, stonden... toen kon je nog... Uh, het boorplatform uh, zien. Maar nu zie je hem helemaal niet meer. Jullie hebben hem gewoon weggedacht. Ja, hij is opgelost in de mist. In de mist. Het is echt in de mist, ja, in de ja. Nee, dat is ook zo. Dus Greenpeace die ja. heeft gewonnen. Ja, ja Greenpeace ja. zit uh, op het uh, platform. Mevrouw van Gent, u bent hier uh, burgemeester. U bent de enige zonder bordje. U bent er wel tegen, maar ik, denk, ik hou geen bordje omhoog. Nee, er is een rol hierin. Uh, ik heb als burgemeester natuurlijk ook uh, de taak... om wel uh, de stem van Schimon en Koog te vertegenwoordigen. Het is hartstikke mooi uh, dat de Horizon uh, hier is. Want het is wel, ik kan het durf wel te stellen dat eigenlijk heel Schimon en Koog... en wij niet alleen, maar ook de andere waddeneilanden, noordelijke provincies... Ja, niet voor deze proefboring zijn en zeker niet uh, voor het boren naar gas. Ja, nou, er, er is al een proefboring geweest in september. Uh, wat was het? 5 miljard, 6 miljard uh, ja. kubieke meter hebben ze denk, ze gevonden. Hebben ze kijken nu nog een keer. Daarvan zou je kunnen zeggen van ja, dat is toch mooi. Ja, maar ik heb wel de indruk dat de mensen van Hansa echt, uh, heel het veld heel groot maken. En daarmee willen ook laten zien van, kijk, het is heel belangrijk. Maar als je het een beetje nuchter terug uh, bekijkt en dat doen wij graag in het noorden... dan is het voor nog geen jaar uh, gas uh, voor Nederland. Kijk, en wij zijn heel erg uh, van mening. Uh, samen ook met het Nationaal Park uh, Schiemel de Koog, uh, die ons hierin steunt. Ja. Uh, de organisatie van, uh, je moet echt overgaan tot uh, duurzame energievoorziening. En gas is echt niet meer van deze tijd... Laat staan, eh, gasboringen toch in de buurt van een zeer kwetsbaar en mooi natuurgebied. Dat moet je gewoon niet doen. Ja, ik vroeg aan u, kom, we gaan nog gewoon een stukje verder lopen. Oh, je hebt tenslotte hulaza gedaan. Ja. Ja. Ik, ik, was hier, opreizen, ik was hier in het donker ja. eh, en toen was ik zo, sorry, ik was gewoon, ik denk ik loop helemaal richting de zee, maar die zien we misschien wel 200 meter verderop. Dan zien we ja. daar in de verte, een, denk ik, een meneer lopen en daar een hond. Ja. Uh, het is hier natuurlijk gewoon nat en een beetje best gevaarlijk eigenlijk als je in het donker er naartoe loopt. Ja, je moet wel eventjes uh, opletten nu. We hebben een hele natte periode achter de rug. Uh, uh, dus dat kun je hier ook wel uh, merken. Maar als je ja, hier een beetje regelmatig komt en bij licht... is het hier gewoon heerlijk toe. en kun je hier lekker wandelen. Wat kunt u doen tegen dat platform, als u er wat tegen wilt doen? Nou ja, dat is een beetje het uh, punt. Wij hebben eind uh, vorig jaar, in oktober, hebben wij hier ook al een punt van gemaakt. Toen is er ook nog uh, later een debat uh, geweest in de Tweede Kamer... waar uh, minister Wiebes is uh, gevraagd van... Ja, doe dit nou niet uh, in zo'n kwetsbaar mooi gebied. En hij heeft toen aangegeven dat het uh, veld uh, waar nu uh, proefgeboord uh, wordt... dat dat te ver ligt van Schiermonnikoog, en Dus uh, dat we daar formeel geen zeggenschap over hebben... Ja, dat betekent natuurlijk niet dat wij ons mond dood laten maken. Want uh, het is ook zo dat als je in de, in de buurt van uh, een kwetsbaar gebied uh, gaat boren... kan het zomaar zijn dat door bodemdaling of dat soort problemen, zichtlijnen... Ja, dat, je toch, uh, dat het toch echt geen goed idee is om dat uh, te doen. Ja. En bovendien, als het veld uh, uh, echt zover komt dat daar naar gas uh, gewonnen gaat worden dan zijn we weer jaren verder. En ik zou zeggen, laten we die tijd, die energie en het geld... Uh, steken aan het ontwikkelen van duurzame energie. Oké, okay, ja, dat, dat kan. Ja, daar uh, zijn wij zelf op schimmelijke <laughs> hoog, ja, ook heel hard mee bezig. Uh, dat kijk, is gewoon geen goed idee. Ja, we kijken die kant op naar het platform. Ja. Als we de andere kant op kijken, kijken we naar uw actievoerders... en die ja. rollen, bij wijze van spreken, ja. uh, een, een ja. uh, spandoek uit aan zetten. op laat schimmelijke hoog niet zakken. Nee. Joris van de Kerkhof is dat. Niet. NPO Radio 1 De Olympische Winterspelen in Zuid-Korea Ze zijn goed vertrokken Jorien ten Moes leidt ook goed voor. Alle hoogtepunten van de Olympische, de Olympische Winterspelen in Pyeongchang Hier komt Kjel Nuis in de race van zijn leven Weet op de NPO Belgen. 1 televisie en op NPO Radio 1 Dit is gewoon echt een droom die uitkomt dus.